Ja, Ruben Blok van Triggerfinger, jullie tweede album heeft er een, een tijd op zich laten wachten. Die heeft de titel What grabs you? En uh, volgde Triggerfinger op, jullie debuutalbum in 2004. In 2008 kwam uh, dus uh, jullie opvolger, Het heeft een tijdje geduurd hè? Het heeft een tijdje geduurd, maar wij wou dit album genoeg uh, tijd geven om er een, een, een goed album van te maken. En in die jaren daarvoor konden we dat niet, door omstandigheden, door huizen te kopen en kindjes te kopen en die dingen allemaal en uh, 2007 was eigenlijk de eerste moment dat we er echt uh, is een jaar konden aan besteden om liedjes te schrijven en, en die nummers goed af te werken. Um, er wordt gezegd dat jullie nieuwe album, dus jullie jongste album What Grabs You, uh, melodieuzer klinkt dan de eerste, klopt dat? Dat zou kunnen. Je schrijft gewoon liedjes en... en er zal wel ergens een evolutie, soms misschien een devolutie, in, zetten, in zitten in, in dat proces. Maar ik, ik, dat is niet iets dat, dat, dat heel rationeel gebeurt. Ofzo, dat is een gevoelsmatig iets dat ook over een zeer uitgestrekte periode verloopt. Want er staan ook nummers op onze plaat van, van, die al redelijk oud zijn. Ofzo, die, uh, en, en heel recente dingen. Dus ja. Maar het zijn wel nummers die bij elkaar passen, die, die een goed geheel vormen ofzo. Want er waren nog een aantal nummers waar we aan gewerkt hebben tijdens die sessies. Die niet afgeraakt zijn. Of waar we van merkten van oké, okay, die zijn wel ongeveer af, maar die vallen daar een beetje buiten. Buiten deze platen die zegt iets, iets, iets anders of zo. Dus we hebben nu gekozen voor een beetje de nummers. Te daarop te zetten die een beetje een, een mooi geheel vormen, ofzo, met genoeg afwisseling. De kranten vergelijken jullie met Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC, Queens of the Stone Age, Deep Purple, noem maar op. Blij zeker met die vergelijkingen? Dat is allemaal goed voor mij. Dat is zo. Het feit dat, dat ze ons daarmee vergelijken zal ook wel te maken hebben dat er. Overeenkomsten zijn in onze platenkast of ofzo, en dan zit er nog een aantal dingen tussen die daar nog niet in het lijstje staan. Uh, the Cramps en weet ik wat nog allemaal, en een hoop rockabilly en Creedence Clearwater Revival. En, en Dat hoorde daar ook nog altijd voor een stukje in, maar voor mij is dat allemaal goed waar dat soms mee vergelijken. Mensen vergelijken de muziek met dingen die ze zelf kennen en uh, voor, dat is, dat varieert ook soms. Je hoort uh, soms de vreemdste dingen. Maar dat is normaal, dat proces dus. Ik vind dat allemaal goed. Uh, tijdens First Taste uh, gild jij erop los? Dat is iets normaal van jou om jouw demonen los te laten tijdens dat nummer? Wel, First Taste heeft heel veel verschillende refreinen gehad. en Ik was eigenlijk nooit content van de refreinen die ik ervoor gevonden heb. Had, terwijl er andere mensen waren die zeiden van, het is toch goed zo. En ik had zoiets van, ja maar... Die groove is... Ik, ik vond die groove fantastisch van dat nummer. En ik had zoiets van, er is nog iets er moet nog iets straffer zijn. Je hoort dat soms in je hoofd een bepaald gevoel, een bepaalde vibe die dat je moet hebben dat de strofe moet ergens naartoe gaan. Ik had een, een, een schoon brugskund naar het refrein toe en, en je voelde dat trekken naar de refrein. Ze van, ja, en nu moet er iets gebeuren. En al de, dat heeft misschien dertig verschillende refreinen gehad, dat nummer. Totdat ik het zo ineens op, op een wilde moment dat ik zoiets had van weet je, dat ik dat begon te kelen en, en ik had zoiets van deze is het gewoon, deze is fantastisch want dat is heel universeel en dat past perfect bij waar het dan nu maar over gaat en, en voilà, we hebben hem zo. Dus ja, dat is toevallig gekomen en, en misschien heb ik ook de weken voor die heel veel naar die purple geluisterd. Dat kan er ook mee te maken hebben, maar ik ben er nu wel tevreden mee dat, dat ik heb blijven zoeken naar, naar, naar een... een Live klinken jullie gauwig dan op platen? Ja, waarschijnlijk wel voor een stuk, maar dat is ook... Weet je wat het probleem is met het verschil tussen live en, en cd's? In de eerste plaats mag dat ook anders zijn, een cd en een live concert. Plus, dan heb je ook nog eens het verschil, dat bijna niemand zet een cd thuis even luid dan een live concert van ons. zo. Dus daarom is die een impact. Die dat je van live hebt veel groter. Zo, als je onze CD op een PA-installatie even luid zet als een concert, dan is dat ook, dat geeft dat ook een serieuze lap. Maar het probleem is dat je met zo'n cd'tje, eigenlijk op huiskamervolume moet je dezelfde impact proberen te creëren dan een groep die live voor je neus staat te beuken door een tienduizenden kilowatts installatie. Zo weet, en Dat is een heel moeilijk gegeven en dat is iets wat dan mensen heel veel vergeten. Jullie brengen ook Commotion van Credence Clearwater Revival? Het is altijd interessant dat je, als je cover speelt, dat je er iets van jezelf kunt inleggen ofzo. Of dat je dat nummer een beetje een draai geeft. Uh, soms is het heel fijn om nummers na te spelen voor jezelf. Om jezelf uh, te verrijken als muzikant. Maar dan we moeten je er iets mee doen. En wij hebben dat een beetje ons toegeëigend En dat is door de jaren gegroeid, dat nummer. En Hey, je moet niet altijd voor de hand liggende covers kiezen of het is niet omdat je heftige muziek speelt dat je alleen maar uit hardrock en, en, en metal covers moet kiezen, want dan, dat is ook voor de hand liggend en dat verveelt dan misschien snel. Zo, daarom is het voor ons ook heel fijn. Van, van, wij zijn fans van vele soorten muziek, dat gauw van folk, hip-hop, hiphop, hardrock, over van alles en nog wat. Dus wij zoeken gewoon, We hebben zelfs een cover ooit gespeeld van, van Jacques Brell, weet je. Gezoekt nummers waar daar een aantal elementen in zitten die je kunt uitvergroten en die daar je kunnen dienen zo in je groep. Die, daar, ja, die dat je naar je hand kunt zetten en waar je iets mee kunt doen. Ja, een van die nummers is bijvoorbeeld No Teasing Around van Billy The Kid, Billy Emerson. Dat is eigenlijk Blues R&B. Van waar die keuze om, om dat nummer te brengen? Dat sluit eigenlijk heel hard aan voor ons aan de muziek. Waar dat, waar dat de roots ligt van, van heel het hard rock en roll gebeuren. Zo, zowel voor Creedence als voor Deep Purple als voor ZZ Top. Als voor ons. Dat is allemaal begonnen met, met, met blues en rootsmuziek en, en country en, en rockabilly. En, ik heb leren spelen met rockabilly muziek. Dus daarom was dat ook heel fijn om dat liedje ook op die plaat te zetten. Van voilà. Dat is de schuld van alles, weet je. die gasten zo, en, en, en ook om, om een beetje te laten zien van kijk het, het moet niet altijd met vier versterkers tegelijk gespeeld zijn om heftig te zijn, want dat is een redelijk intens liedje zo, weet je. En dat, is, dat, is, dat is een schoon contrast dat je kunt neerzetten en toch uh, past dat bij, bij de rest van die nummers op die plaat. Op het podium zien we jou geven dat het niet normaal is. Zeker op maandag ook hebben we dat gezien. Waar haal je die energie vandaan om een uur lang daar volledig te staan, ja, alles te geven? I feel it in the muziek. Dat, uh, ja, dat is de liefde voor die muziek of zo. En, en, en wij kunnen niet anders dan, dan als, we, als we spelen en, en die muziek voelen om. om, om het is ook veel fijner als je jezelf helemaal geeft en, en als er dan een schoon concert uitkomt en je weet dat nooit op voorhand en soms geef je eigen volledig en toch geraakte niet op dat punt dat je zegt van mm, je voelt dat ook zo het was benamen het was net niet maar dan maakt het ook fijn dat, dat geen absolute wetenschap is muziek en, en dat dat een gevoelsmatig iets is en dat dat iets heel wispelturig is maar Uiteindelijk gaat er niet voor minder. Persoonlijk heb ik er zelf meer aan om, om voluit muziek te spelen. En, en dat heeft niet altijd met volume te maken. Dus zelfs als je heel stille dingen speelt, kun je u smijten. Zo. Dat heeft te maken met u te smijten. En dat is ook voor een stuk therapie voor mij, muziek. Dat je kunt u daar ontladen en, en schone dingen doen. Voilà. Dus, er is voor mij geen andere manier van muziek spelen dan mij een beetje te smijten ofzo, denk ik. Vandaag speel je in Merksem, het gaat eigenlijk internationaal vrij sterk voor jullie, Nederland, Frankrijk en dergelijke. Voor jou is het eigenlijk min of meer een thuismaatje, want je bent van Antwerpen. Is dat anders spelen in Antwerpen en zijn regio's dan ergens anders? Ja, je ziet waarschijnlijk meer mensen dan je kent voor het podium staan. En, en ik heb vandaag inderdaad al veel meer sms'en gekregen van... Hey, omhoog begin de gollen. En telefoontjes dan, dan op een ander concert ofzo. Dat is, dat is het grote verschil, dan denk ik. Heb je dan het gevoel dat je voor die mensen nog straffere dingen moet doen dan anders? Wij proberen elke keer ons best te doen. En de ene keer lukt het en de andere keer niet. Dus het is, het is ook wel fijn om, om, om mensen dat, dat je lang geleden... Niet gezien hebt om die eens terug te zien. Dus zeker als je heel veel speelt, heb je dan eigenlijk weinig tijd voor, voor zelfgroepen te zien en, en, en ook vrienden te zien ofzo. Maar dat is dan wel fijn als je dan, een thuismatch speelt dat die dan toch komen kijken. Dus. Oké, okay, dankjewel. Uh, Ruben Blok van Triggerfinger voor dit interview. Alstublieft.